Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. We zijn voorlopig nog niet van de avondklok af. De komende weken is het nog binnenblijven na 9 uur s avonds. De avondklok geldt voorlopig tot de ochtend van 15 maart... heeft het kabinet op de persconferentie gezegd. Alle maatregelen die we vandaag verlengen... gelden tot en met 15 maart de avondklok tot half 5 in die ochtend. Op maandag 8 maart, dus een week eerder is er dan een uur persconferentie waarin we besluiten nemen over de periode na 15 maart. Er zijn wel kleine versoepelingen bekendgemaakt. Zo mogen kappers, schoonheidsspecialisten en rijinstructeurs weer aan de slag... en kunnen jongeren tot 27 jaar weer sporten in teamverband. De grootste heroïnevondst ooit in Nederland... In de Rotterdamse haven is 1500 kilo onderschept. De waarde van de drugs? 15 miljoen euro. De douane vond de heroïne in een container met Himalaya-zout die uit Pakistan kwam. Na de vondst zijn in Etteleur in Brabant vijf mannen opgepakt. De politie heeft nog geen idee wie de tent van de GGD-teststraat in Bunschoten heeft beklad. Afgelopen nacht kalkte daar iemand leuzen en een hakenkruis op. Ook het gemeentehuis en drie grafstenen zijn beklad. De gemeente en de GGD hebben inmiddels aangifte gedaan. En het was een Helskarwei, maar Jan uit Sint Oederode heeft het voor elkaar. Hij heeft een half jaar lang zoveel mogelijk olifantenpaadjes in Brabant opgemeten. Dat zijn die paadjes die ontstaan doordat mensen niet over de stoep lopen, maar een stukje afsnijden, bijvoorbeeld over het grasveld. Hij kreeg honderden tips en toen is hij aan het meten geslagen. Dit pad meet exact 37,20 meter. En nu gaan we de officiële route nemen. Die eigenlijk volgens de infrastructurele werken genomen zou moeten worden, volgens de, volgens de wegenplanners. Daar gaat hij. Precies, ik kom nu op uh, 70.4. Ze hebben hier dus uh, 40, meter, uh, 40 meter uitgespaard, meer dan de helft. En al die afstanden en aftreksommetjes staan nu netjes compleet met foto's verzameld in een boek. Het weer nog een rustig avondje met minder wind dan vandaag. Het wordt vannacht niet kouder dan 9 graden. Morgen weer een zachte winterdag met iets meer zon en 15 tot 19 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Er staat alleen nog file op de A1 Amersfoort Amsterdam voorknopend Watergaasmeer. De vertraging is er 10 minuten. De oorzaak is een ongeluk op de A10 bij de afrit Watergaasmeer. En daar zijn twee rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinformatie. Namens iedereen bij de ANWB Bedankt.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 Alleen samen krijgen we corona onder controle. Ook bij milde klachten, blijf thuis en laat je testen. Bel 0800 1202 en maak een afspraak. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op TV, radio en internet. ZFM met nu de herhaling van ZFM Jazz. Yes. Welkom terug bij CFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam en ik heb natuurlijk weer een heerlijke lijst voor het tweede uur klaar liggen. Het eerste nummer was van Johnny Hodges met het Billy Strayhorn uh, Orchestra. Waaronder een groot aantal artiesten die normaal gesproken bij Duke Ellington meespeelden. Het tweede nummer wat ik klaar heb liggen is van Coleman Hawkins en Roy Eldridge. Het is live opgenomen in de Opera House en het heet Beanstalking. His confrer on this set is a musician that hasn't been with JATP for a long time, but when he first started our show, he was the first man I chose. And he's probably one of the most important, if not the most important, figure in the history of the tennis saxophone. Coleman Hawkins. en Roy Eldridge met Beanstalking. We gaan verder met iets heel anders. We gaan verder met uh, Lauren Thalys, een zangeres. Zij heeft een uh, album gemaakt in 2016. Dat heet Gorgeous Chaos. En um, daarvan ga ik draaien. Het nummer Trench Trenchcoat. Walked over to the chest Pulled out the bottom drawer Picked out some lingerie That would make it day One more once over Before I close the door Trench coat Take exit Eddie Road Second guess name Lauren Thalise met Trenchcoat. We gaan verder met een Nederlandse groep. Als ik me goed herinner... zouden ze vorig jaar in uh, Zandvoort optreden in het, uh, De Krocht. Maar dat ging natuurlijk niet door vanwege corona. En het gaat over The Preacher Man. The Preacher Man is een uh, Nederlandse groep... bestaande uit Efraim Tru Trujillo, Rob Mostert en Rob Strix. Uh, zij hebben een uh, album opgenomen in het Bimhuis in Amsterdam in 2019... En daarvoor ga ik een nummer draaien en dat heet The Grumpy Old Man. The Preacher Man. Preacher man met grumpy old man. Laten we hopen dat we ze gauw weer ergens live kunnen bewonderen. Ik ga verder met Ray Bryant trio van een album uit 1966. Got a travel on. Ga ik draaien. Smack dab in de middle. Ray Bryant speelt piano, Walter Brook Jr. bas, Freddie Waits op drums, Clark Terry op en Eugene Snooky Young trompet. Smack dab in de middle. Ray Bryant met uh, SmackDab Depp in de middle. Zo dus af en toe heb ik zin om die klassieke nummers te draaien die ja die zo geweldig zijn dat ze je altijd bij blijven. En een van die hoog op mijn lijstje staat is het Henry Mancini orkest met de Pink Panther team. <tied> zoals gezegd, die je altijd bijblijft en die altijd goed blijft. Ik heb klaar liggen Quincy Jones. Quincy Jones is natuurlijk bekend als componist van vele popartiesten. Maar hij heeft natuurlijk ook zelf veel muziek gemaakt... in de tijd daar voorafgaand. Veel jazzmuziek ook. Hij heeft samengewerkt onder andere met Harry Arnold... een Zweedse muzikant. En in 1958 hebben ze samen met een big band... Een, um, een nummer opgenomen, van een zet opgenomen bedoel ik. En daarvan ga ik het nummer draaien. Doodling: Quincy Jones, Harold, jo jo Harold Arnold en zijn Big Band. Nancy Jones met Harry Arnold en zijn big band. Ik ga verder met uh, Jerry van Rooyen. Jerry van Rooyen is de broer van Ak van Rooyen. Ak van Rooyen heeft vorig jaar, nee niet vorig jaar... maar het jaar daarvoor nog um, hier opgetreden in Zandvoort. En dat was een geweldige optreden. Jerry van Rooyen is zijn broer. Ze zijn samen hun uh, carrière begonnen in 1946 eigenlijk... door mee te gaan op toenemen met het orkest van Tom van der Stam naar Nederlands-Indië... Daar zijn ze voor het eerst met de bebop in aanraking gekomen. En daar hebben ze ook Rob Ronk ontmoet, waarmee ze later veel zullen spelen. Toen ze terugkwamen in Nederland ging um, Ak van Rooijen trompet studeren. En broer Jerry die ging eigen compositie studeren. En broer Jerry is verder gegaan, um, allereerst samen met Ak in het, uh, de legendarische groep De Bob En later hebben ze samen gespeeld in de Ramblers. En daarna is Jerry zich, voort, uh, zich gaan toeleggen op componeren en arrangeren. Dat heeft hij samen gedaan met de Dutch Jazz Orchestra. Ze hebben een album opgenomen dat heet On Scene with met Dutch Jazz Orchestra. En daarvan ga ik draaien Mr. Blues. Zoals gezegd vandaag veel live nummers, want het is toch wel een gemis... dat we daar even niet gebruik van kunnen maken, niet naar kunnen gaan... niet kunnen genieten van al die goede artiesten. Dit was Jerry van Rooyen met het Dutch Jazz Orchestra, Mr. Blues. ga verder met iets heel anders. En dat is Cult Shader. Cult Shader plays Mambo uit 1956. Ik ga er twee nummers van draaien. Fascinating Rhythm en By Mier Bistou Thank yeah. you. Mambo, kom, mambo, culture natuurlijk met place mambo en fascinating rhythm. Ik ben alweer toegekomen aan het laatste nummer van vandaag. Ik hoop dat u genoten heeft. Uh, het was voor mij een plezier om het samen te stellen en te presenteren. Dit is mijn uh, 99 e uitzending, dat betekent dat ergens in april, mei, ik mijn 100 e uitzending ga maken en dat vind ik natuurlijk wel, uh, vind ik wel leuk, eerlijk gezegd. Dus dan gaan we een gezellig feestje maken met uh, ja, de lekkerste nummers die ik uh, in de afgelopen jaren heb ontdekt... Uh, in, uh, in de ontdekkingstocht die elke uitzending weer is. En voor vandaag heb ik als laatste nummer... Uh, by Myrbistoucheun, ook van Cal Shader. Uh, mocht u willen reageren op de uitzending, dat kan via Facebook. We hebben een, uh, een uh, pagina als uh, CFM Jazz Team. Die kunt u vinden gewoon als u zoekt naar CFM Jazz... En vind het altijd leuk om iets te horen. En of zijn het vragen, suggesties. Altijd welkom. Fijne zondag. En gedien nog eventjes van uh, bij Meer Bistoucheun.